Jan van der Putten met het NOS Journaal. Een zware storm heeft in het zuiden en midwesten van de Verenigde Staten veel schade veroorzaakt. Vanuit de storm ontstonden op verschillende plekken tornado's. Volgens lokale reddingsdiensten zijn er vier doden gevallen... en raakten tientallen mensen gewond door het natuurgeweld. In de zuidelijke staat Arkansas vielen drie doden en tientallen gewonden. Ook zouden nog mensen vastzitten onder het puin van verwoeste huizen.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 Het statiegeld op blikjes bier en frisdrank is vanaf vandaag officieel ingevoerd. Wie zijn lege blikje inlevert krijgt 15 cent terug. Het idee is dat het aantal zwerfblikjes op die manier fors wordt teruggebracht door de invoering van het statiegeld. Nu komen elk jaar 150 miljoen blikjes in de natuur terecht. Max Verstappen start morgen bij de Grand Prix in Australië van pole position. In de kwalificatie hield hij Mercedes-coureurs Russell en Hamilton achter zich. Niek de Vries plaatste zich als 15e. En dan het weer nog regenachtig. Later klaart het vanuit het noorden op. Het is nu 10 graden en vanmiddag is het een graad of 6. Morgen droog en zonnig en maximaal 12 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah. is Zin in ZFM. ZFM. Met nu, Doebak leeft. Kijk nee, nee, nee, en... ook niet straks. Nee nee nee, nee, nee, nee, nee, je bent allemaal veel te vroeg. Straks de verjaardag en de geschiedenis. Eerst even Cracker Island. On Cracker Island it was born. the collective of the to grow a made a paradise, where the truth was not attuned, forever cold, and his sadness I consumed, forever cold, into my format every day, forever cold, in the end I had to play, what world is this, in the end I had to play, my soul, in the end I had They told themselves to be a cow They didn't know as many strategies They told themselves to be a cow They didn't know as many strategies <laughs> <laughs> Kijk, groef altijd zet in zitten. de muziek van de Gorilla's en Cracker Island. Shooting uh, Thunder Cat. Hier is een uh, Thundercats. Cat. Ja. Yeah. Hier is een kat. Die totaal zinloos is. Nee, deze kat is wel uh, zinvol. die heeft namelijk dit ingezongen. Goed, tweede gedeelte in het En Een kijkje in het verleden. Wat gebeurde oh. er door de jaren heen? Zeker, we gaan terug naar 1873. Uh, ja. De rederij Wits, White Starline. ...heeft namelijk een schip te water gelaten. Dat is een tweede schip dat ze te water hebben gelaten. Dat is namelijk de Atlantic. een heel veel schepen heet iets met... ...Tik. Je hebt ook de Titanic. En meer van dat soort schepen. Nou, deze kwam voor de kust van Nova Scotia... Uh, ...op de Rotse formatie terecht. En uh, sloegen erom. Daar kwamen bij uiteindelijk... ...was er weer 534 mensen bij om het leven... Nalatigheid van onder andere het niet wekken van de, van de kapitein. Maar ook bijvoorbeeld te hard op de kust aankomen uh, varen. Uh, uit koers raken. En uiteindelijk uh, uh, kapseizen ze daar. Ze liggen daar een paar uur. Dan uiteindelijk wordt het ochtend. En de mensen op dat eiland die hebben dat in de gaten. En die gaan met z'n allen met schepen naar dat schip toe om mensen te redden. Goed, en, daar, hè? en daar uiteindelijk hebben ze iets van 500 mensen nog gered. Er zijn allerlei, euh, nou ja, ook nog euh, euh, een soort sprookjes omheen. Dat een vrouw aan de mars werd gebonden. Omdat namelijk nou een vrouw moest het overleven. En ze hadden geen andere meer van, nou ja, bind je zelf vast. En daarom is deze vrouw natuurlijk al euh, nou, doodgegaan aan de mars. En dat zag er dan heel dramatisch uit. Ja, goed, het is echt een heel bizar verhaal van deze Atlantic van de White Star Line. En uiteindelijk, dat was in 1873. En de Titanic ook uiteindelijk nog in 1912. Maar ook de Olympic is gezonken. Er zijn heel veel schepen. Ze hebben iets van 100 schepen uitgebracht. Hè, deze White Star Line. Dus dat is uh, bizar geworden. Nou goed, wat dan weer op deze... Ja, in 1928 is de oprichting van de Van Doorners aanhangwagenfabriek. Later bekend als Van Doorners automobielfabriek. En dat werd dus de DAF. Maar in 1975 werd de personenauto-tak van uh, DAF verkocht aan het Zweedse Volvo. Ja. Maar de DAF die heeft toch die heeft nooit een goed naam kunnen maken. Want het was uh, zo geregeld dat die DAFjes eigenlijk dan uh, gewoon 25 km per uur konden rijden. En dan hoefde je geen rijbewijs te hebben. Ja. Daar hebben ze altijd een beetje een sukkelige naam gehad. En ook nog toen hij dat een automaatje was. Een wijven, wijvenwagen. Ja, een wijvenwagentje. Ja. Maar ja, wel ideaal natuurlijk. Ja. En dus, uh, ja, het was dan ook nog zo dat het. Uh, uh, een GAK of zo. Het was een gakdaf, weet je wel. Want het, het werd na de hand het UWV. Ze ja. hadden ook allemaal DAFjes uh, voor hun. Oh ja. En uh, ja, ze, ze kregen zo'n slechte naam. Het is echt heel veel ja, niet de, goed gegaan. De, echt een DAF voor de minima. Ja. ja. Zoiets. 1934, Bonnie en Clyde vermoorden. Twee jonge highway patrol agenten in uh, uh, Grapevine, Texas... En 1934. Hè? Ze zijn dan op strooptocht. Ze, ze vallen hele grote winkels over. Banken vallen ze over. Ze uh, sturen brieven en gedichten naar de krant. Om te laten zien dat het echt een liefdevolle... Uh, relatie is die ze hebben. Alleen wel gewelddadig. Want ze echt vermoorden bijna iets van 50 mensen bij elkaar... in hun strooptocht. Die maar een aantal maanden duurt. Want uiteindelijk op 23 mei 1934... Uh, worden ze in een ambush geleid. Voor drie dagen These officers lay in wait on this road. But Bonnie and Clyde were wary. On the 23rd of May, a tan-colored Ford V-8 turned into the road. It looks like the car, fellas. The police recognized Clyde as the driver. Look down, fellas. Look down. Ze hebben daar vier dagen en uh, nachten in de, uh, de, tussen de bomen gezeten. En deze Frank Hammer heeft een beetje een, een soort structuur ontdekt... in de manier van overvallen die ze pleegt. En dat doen ze in vijf staten. Ze rijden rond door Amerika. En hij denkt, hmm, nu zijn ze daar geweest, dan heb je eens kans dat ze daar naartoe gaan. Dan gaan ze via die weg, dan kunnen ze snel verplaatsen. Dus ze hebben daar tussen de bomen ge gestaan. Ze hebben daar ook een vrachtwagen half op de weg gezet... met iemand aan een boom gebonden, als een soort uh, decoy, noem je een afleiding... En jawel, Bonnie, of nee, Clyde, uh, stopt. kijkt daarna. En uiteindelijk wordt hij dus echt neergeschoten... door zes man sterke formatie. Die echt urenlang nog last hebben van de, de, de, de, de geweld. dat geweld. Dat ze horen tuteren. Tuteren gewoon nog. En, en uiteindelijk... Bonnie, werd die ook neergeknopt? Ja, dat, het is echt, dat ziet er heel dramatisch uit. Die oh. lichamen van Bonnie en Clyde zijn dagenlang tentoongesteld. Om mensen te laten zien, ze zijn echt dood. En er zaten, wat was dat, 40, 50 kogels in een lichaam. God. Het is echt een afslachting geweest. En dat was ook wel nodig. Want het, het, het leidde gewoon een heel raar verhaal. Het was echt een soort sprookkantwoordig. Het werd een beetje wel helder werd het, hè? Ja, het werd helder. Want ze dachten ook een beetje, dat begreep ik, dat ze uh, een soort uh, uh, Robin Hood waren. Of ja, want Dat ze ja. van de Rijken stalen opbouwen, ja. hè? Ja, ja, ja, dat is... En, en, Zijn daar films van eigenlijk? Ik ja, heb, zeker. Ik weet wel dat het toen een liedje was van Bonnie Die Ja, weet. dit stukje. ja. Van Fan Nee, Fan Dunaway. Van Faye Dunaway. Fey Dunaway en Warren Booty. Warren Beatty hebben namelijk die film gespeeld in de jaren 60, volgens mij is dat geweest. Oh, dat is wel heel lang geleden. is dus tijd dat tijd... die eerst een keertje uit het stof halen. Leuk toch? Ja, nee. Het, Beetje het, het, geschiedenis, want het, uh, we moeten ervan leren. Net Natural Born Killers is eigenlijk de nieuwe versie ervan. Hè? Oh ja. Dat, ja alleen, ja. daar was nog wat lood dus, Ja. Uh, nou goed, Dat ging over Bonnie en Clyde. Die hun eerste twee agenten vermoorden in 1934. Ja, in 1976 wordt het elektronica bedrijf, de tromgeroffel, Apple Incorporated, opgericht door Steve Jobs... Nou, dat hadden we nou net niet moeten doen. We moeten terug naar het verleden om Steve Jobs uh, uit te schakelen. Want het uh, gaat te ver met al die... Uh... elektronica? Ja, EI. Ja. Ik kom dit filmpje nog even tegen me dan. You've just seen some pictures of Macintosh. Now I'd like to show you Macintosh in person. 1984 All of the images you're about to see on the large screen... will be generated by what's in that... Het was echt bizar gewoon. Ja. Hij nam ook al, altijd de tijd voor de introductie. Hè? Weet je dan echt zo'n halleluja, wat ik nu heb. En dan ging je heel rustig zo'n tas openritsen. En dan kwam dan een computer uit. Best wel een groot ding voor die tijd natuurlijk nog. En uiteindelijk uh, dan ging je kijken, wat hij al, liet hij zien wat hij allemaal kon. Maar Steve Jobs, het man van wel is dat hij samen met uh, Ronald uh, Wayne en Steve uh, Wojciak... hebben ze uh, Apple uh, Incorporated opgericht... En Ronald Wedge, die werkte eerst bij Atari. Daar houdt Steve Jobs ook een baan. En deze Ronald Wedge is eigenlijk in het begin... Uh, heeft hij nog wat geld verdiend aan um, uh, uh, Apple. Maar toen is hij uitgekocht voor 1500 dollar uiteindelijk. En dat is niet zo'n heel veel stap. Spijt! Spijt achter oh. oh. Wow, dat is echt... Ja, Die gast heeft wel gezocht voor het logo van Apple. Want hij heeft ooit een tekening gemaakt van Isaac Newton... onder een boom. Die vangt dan een appel, hè? En dat is het logo. Daar is het logo ontstaan van Apple. Dus Oké, okay, ik dacht alleen dat het dat het appeltje was. Maar was dat ook echt de hand erbij vroeger? Ja, blijkbaar. Ah, dus het okay. is langzaam uitgekleed. En uiteindelijk is ze ook dat het verwijzing is... naar de muziek die Steve Jobs luistert. Van de okay. uh, Beatles. Uh, oh, Oké, okay. ja, ja, ja. In 2002. Nederland legaliseert euthanasie. Oh? Dat is ook wel bijzonder. Dus ja. het is uh, 21 jaar lang nu. Maar er zitten nog steeds een hoop... Uh, ja. uh, zeg je dat? Uh, uh, toestanden aan. Maar het is wel dat je het voltooid leven. Maar dat mag pas vanaf je 75e eigenlijk. Ja, het is dus het... als jij dus als uh, jongere het echt niet meer ziet zitten... ja, dan uh, mag, mag je niet uh, legaal het uh, Nee, dan moet je zelf uh, maar eventjes van een balkon afspringen of zo. Of ja. pilletjes. Ja, wat een gedoe is dat. Hoor. Er maar zijn ik... manieren, maar het is... Uh, nou, je wil eigenlijk ook je andere mensen niet tot last zijn, hè? Dat is het. Dat is het vaak. Want hoe doe je het? Soms? Of mensen inleiden... en dan gaan ze allemaal op je praten. Ja, het is moeilijk, maar goed. Euthanasie, nou, als je gewoon wel... niet meer wil, het is jouw lichaam, weet je wel. En ja. uh, het is mijn lijf. En uh, als ik gewoon echt helemaal niet meer zie zitten... en je sleep je door het leven. Ja. Ja, ja, ja. ja precies. Goed. Uh, verder, uh, uh, in 1983... ja, de officiële opening uh, en start van Studio Brussel. <middels> Goedemorgen, vrijdag 1 april. En dit is de eerste ochtendspits van Studio Brussel. Via FM 102.8 en Middenhof 1512. Het was toen nog een lokaal radiostation en uiteindelijk uh, draaiden ze dit als eerste plaats. Rendezvous. Rendezvous pas de dut. En ze hebben toen eigenlijk alleen maar uh, uh, uitgezonden... tijdens de spitsuren, s ochtends en s avonds. En later gingen ze van uh, uh, uh, België uitzenden. En ik moet zeggen, Studio Brussel, altijd goed... om even wat alternatieve muziekstukjes te nemen. En dat is het station dat te doen gewoon. Goed, wie nog meer? Ja, ik, ik, ik zie nu... Uh, ik zag dat de introductie van de jojo wel heel wat was. Ja, ja. En nu zie ik dat hij al veel ouder is. Ja, klopt. Want in 1929 wordt hij geïntroduceerd in New York. Maar uh, hij was al in de 18e eeuw was hij al in Frankrijk uh, bekend, maar een officiële introductie. Ja, dus nou. ja. goed zover nou, de, uh, de geschiedenis: straks hebben wij daar de verjaardag aan toe te voegen natuurlijk. When I was young, I wanted to be the best not to somebody else who would die, it was just. Just meant to be I'm not like you single van... Uh, nee, niet. De eerste CD van Somebody's Child. En dit is I Need yeah I Need Zeker, yeah. Dat is uh, wat ze uitbrengen. En uh, We Could Start a War is een andere leuke plaat op diezelfde CD. Ja, die is er weer ja, tijd voor. Ja, bizar. Op 81-jarige leeftijd begon deze Sanya Singh. Begon hij met marathon lopen. En dat beviel eigenlijk wel goed. Ja, toen op een gegeven moment op, op 89-jarige leeftijd toen had hij al heel wat records op zijn naam staan. En nu, momenteel, is hij 112 jaar oud, deze gast. Hij leeft gewoon nog. Ja, Fang wow. Yang Sing is 112 jaar oud geworden. Ze denken dat, ze hebben het een beetje terug kunnen rekenen. Maar ja, als je zo oud bent, kunnen ze soms een beetje moeilijk terugvinden. Hè? O, hoe oud je echt bent. Maar goed, het, het is toch wel officieel dat hij die leeftijd heeft bereikt. En hij heeft in zijn leeftijdsklasse boven de 100 dus zoveel hardlooprecords uh, gebroken. Dat kan me wel iets meer voorstellen. Fan dus uh, Jan Singh. Hij is van Indische afkomst... en woont momenteel in uh, Londen. Oké, wie is een Ja, ik, ik, ik zit nu net te kijken. Ja, ik zat eerst te kijken naar... Uh, de, oudere, de oudere dingen... die ik had gezien. Yeah. Van, uh, sorry, ik moet even terug. Uh, William Harvey... Het was een Britse arts en natuuronderzoeker en hij is geboren in 1578. Een tijdje geleden. Ja, en hij is in 1657 overleden. Hij was uh, Britse arts en natuuronderzoeker, maar hij heeft dus de uh, uh, grootste verandering gemaakt... Uh, in het beeld dat bestond over de bloedsomloop. Hij is degene die daadwerkelijk heeft ontdekt dat er wel degelijk een circulatie bestond. En dat, dat, dat dachten mensen nooit dat dat bestond. Ze dachten al dat het bloed in de leven gemaakt werd. Oh. Dus uh, het, was, het is een heel mooi verhaal daarover... En uh, hij heeft dus uh, een boek geschreven en uh, hoe hij die ontdekking heeft gedaan. En hij heeft het pas gedaan echt toen hij uh, lijfarts werd van een van de koningen, weet je wel. Want toen had hij wat meer body om het te vertellen. Ik je moet toch het boel open snijden. Ja, nou, maar het is toch... Uh, nou, hij heeft het eigenlijk geconstateerd door iemand zijn arm af te binden. Ja? En dan te ontdekken dat die aderen dikker werden. Oh, oké. Okay. Dan moet echt... het in beweging zijn, bedoel je? Ja. Oké. Okay. Want en... er stroomt iets, weet je wel. Ja, Want dat, uh, en, en ze het, hebben daar toch altijd wel heel veel kracht uit gehaald. Want ze hebben ja. het tot echt in uh, 17, 18. Nou, 18 misschien, maar 17 zelf hebben ze nog steeds volgehouden. Ja, aderlating schijnt wel erg goed te helpen tegen allerlei alle kwaaltjes en allerlei klachten. Ja, dat, dat is toch wel bijzonder altijd. Ja, maar ik denk dat wel mensen in die tijd veel uh, ziekers hadden die. In een bloedbaan terechtkwamen. Ja. En het uh, adelaat zal niet echt geholpen worden, maar mensen willen soms iets doen. Ja. Weet je wel? en dan, dan doe je het tenminste wat. Ik doe het ook altijd met apparaten schudden of tegenaan sch ja, schoppen, denk, ja, schoppen. Ja, schoppen ja, ja, en zo. En dan je altijd neerzetten. En dan doet hij het. Nee, ja, toch Maar niet. ik vond het wel een bi bi bijzonder verhaal, maar het is te lang om het te vertellen. Ja, dat snap ik wel. Wij hebben er altijd een uh, zwak voor, voor dat soort theorietjes en ja. verhalen. Maar goed, vandaag wordt hij 79. Als zijn 80 leverjaar gaat in, Theo Hidema. En je zet me mooi nu, Ja, vind je het mooi? Ja drie keer afscheid genomen en toch weer terug. Ja, ik heb nooit afscheid genomen van oh, voren, niet, niet van voren, maar wel van de Tweede Kamer. Ja, ja eigenlijk een soort mate van Rossum ook een beetje. Oh, zo ja, Die meisjes ook nog, ja. knarren nou, ik weet, ik weet niet of ik daar mee eens een speciale ben. Een speciale stem. Ja, een speciaal en altijd een beetje ik van nou, ga, waar gaat hij nou heen? gaat hij nou heen? Is hij nou met mij eens of niet? Nou, ik weet het eigenlijk ook niet. gaat naar de hele grote omgang? Komt hij dan het ergens? Erg terecht? eigenwijs. Maar nou, goed. Van de uh, in 2017 en tot 2020 zat hij bij Forum van Democratie, maar hij kreeg er toch een beetje hoofdpijn van en werd er depressief van. En op een gegeven moment vond hij zichzelf of toch wel politiek arbeidsongeschikt. En is hij ermee gestopt? Mooi gezegd, ben Politiek arbeidsongeschikt. Ja. ja, heel mooi. Hij is, uh, hij is wel advocaat nog steeds, dus daar doet hij nog wel iets in. Nou, wie vandaag uh, ook uh, geboortedag heeft... dat is uh, Richard Horatio Edgar Wallace. Maar Edgar Wallace is dus uh, zijn naam die hij altijd gebruikte. Engelse de journalist schrijver van Mista-thrillers en toneelstukken. En uh, hij heeft onder andere heeft hij dus het script voor King Kong bewerkt. En hij, hij is verantwoordelijk voor de naam. oh dus dat is wel heel grappig. En uh, er zijn enorm veel uh, misdaadromans uh, van hem gemaakt. En hij begon echt met de plot en zo. En er is enorm veel ver verfilmd in Duitsland. En je kan dus zijn hele oeuvre kan je nu tegenwoordig kopen in één pakket. Weet je wel. En daar oh, zijn ja. alle verhalen van. Dan moet je echt een half jaar vrij nemen En dan kan je het achter Edgar elkaar doorlezen. Wallace, ja, dan kan je bintje met lezen. Maar dat, uh, dat werkt ook niet. Nee, dat maar, <laughs> werkt uh, niet. Maar nee. Edgar Wallace is wel heel bekend inderdaad. Uh, vandaag zou jarig zijn. Mij zou zijn uh, nog niet eens zo oud zou die worden? Dan zou hij volgens mij 69 worden. Ik heb het over de man van Toto. Jeff Pocaro. Hij was drummer bij Toto. Hij zorgde voor dat hele mooie, strakke geluid. Hij heeft onder andere ook dit nummer geschreven. En Rosana heeft die geschreven natuurlijk. Ook het oude rek van Toto is wel zoet, maar nog wat te pruimen. Uiteindelijk kreeg je in 1992 een allergische reactie op verdelgingsmiddel... En hij was in zijn tuin bezig. Uh, uh, iedereen nam dat voorwaar aan. Maar toen gingen toch wat kritische mensen ernaar kijken. Ja, die zeiden van... Het zal allemaal wel, maar hij heeft ook heel veel drugs gebruikt in zijn leven. Dus heeft hij gewoon geen hartaanval gekregen door een overdosis cocaïne of zoiets. Of heroïne. Nou, later is daar heel kritisch naar gekeken. Zijn lichaam is onderzocht. Hij bleek dus al jarenlang geen drugs meer te hebben gebruikt. Het is dus echt waar. Hij is door zijn allergische reactie op insectenverdagingsmiddelen om het leven gekomen. Het is toch okay. te knullig voor woorden. Doe dan met drugs. Is het ook stoerder. Ja, ja, ja maar ik denk met drugs kan je ook een hoop insecten verdelgen. Ja, dat Wie is vandaag ook erg Is is Susan Boyle. Oh ja? Ja, zij is een Schotse zangeres. En ze heeft, is bekend geraakt in 2009... toen ze meedeed aan het derde seizoen van Britain's Got Talent... En haar vertolking van I Dream the Dream uit Le Miserable... bezorgde haar echt wereldwijde populariteit. En ze maakt nog steeds wel wat, maar ze, is wel, ze houdt er niet zo heel erg van... om zo enorm in de picture te staan... Maar ik zie wel dat zij heeft nog wel een paar zingers met hitnoteringen en zo. Dus misschien kunnen we wel eens kijken of ja, daar dit, misschien een... een dit, uh... dit is natuurlijk een, echt een persoon die ook wel begeleiding nodig heeft. Ja. Dat is ook best lastig om daar de juiste persoon bij te vinden. En ja, ja dus ze spreekt heel veel mensen op de verbeelding. een uh, prachtige stem. Zeker weten. Vandaag uh, wordt hij 75. Robin Scott. Hij komt uit Londen. En hij is gewoon beter bekend onder het grote publiek. als M. Ja, hij is... De schrijver en maker van deze plaat, Robin Scott M. Hij zag in, uh, wat was het weer? In Parijs zag hij een schilderij oh. staan. Een schilderij in de metro. En dat was uh, de alleenstaande moderne man. En daar heeft hij de M van genomen. En dat is zijn naam geworden voor de band. Hij heeft eigenlijk daarna nog maar één andere hit gehad. Dit. En dan hoor je ook een beetje waar hij vandaan kwam. Hij is namelijk in de jaren 70 begeleidingsband geweest van David Bowie. En dat hoor je in deze muziek een beetje. Ja. Muse, Light en muzak. Moonlight en Mewzak. En dat was zijn tweede plaat, wat niet erg groot werd. Later is er door Bailey Brand nog heel veel remixen van zijn muziek gemaakt. En het werd dan ook nog wel redelijk ontvangen. Maar goed, Robin Scott doet niet zoveel meer in de muziekwereld. Nee. Nee, nee zeker niet. Nou, ik heb er nog wel één. Of oh, ik ben het wel weer kwijt. Even kijken hoor, want je had ook nog... Uh... Sorry. Ik ben hem kwijt. Goed, maakt niet uit. uit. Ik ja, heb hier niet nog... Niet uh, Michael Pollison Paul is vandaag 48 en Michael Pollison is natuurlijk bekend van. Ja, uh, van. Uh, uh, Kijk, waar heb ik hem nou weer? Uh, van dit. Ja, van dit. Full beat. Hij is daar de gitarist van. En zanger. En dit is altijd toch wel lekker op feestjes ook, even los te gaan. Sad man's heerlijke muziek. Een beetje een soort easy-deasy uh, ja, easy, dan in een moderne jasje. Michael Pollison wordt 48. Hij is dus de veroorzaker van deze Harry. Vertel. Ik heb alleen nog uh, de Debbie Reynolds. is van 1932. Ze leeft niet meer. Maar zij uh, is, heeft een rol gespeeld in de musicalfilm Singing in the Rain. En dat was met Gene Kelly. Oh ja. Die was helemaal tegen dat ze doen. Maar het was echt een doorbraak voor haar. En het leuke detail is, ze is drie keer getrouwd geweest. Maar de eerste huwelijk was tot 1959 met zanger Eddie Fisher. Maar die liet haar in de steek voor haar vriendin en destijds verse weduwe, Elizabeth Taylor. Ja. Dus zij heeft toen uh, toch wel uh, het onderspit gedolven. Ze dus is daarna nog twee keer getrouwd geweest, hoor. Dus, uh, ja, het is gewoon een uh, leuke uh, publiekstuveling. Het is echt uh, net uh, als uh, Susan Sarandon en die andere, die uit Friends, weet je wel. Ja. Yeah, het yeah, zijn dan uh, de ideale buurmeisje, knap en leuk. Ja, ja, ja. En yeah, he, yeah, yeah. alles mee. Goed, dat is over de verjaardagen. Straks de Zandvoortse bericht alweer. Eerst moeten we een lekker stukje gitaarmuziek, Dat is ook wel weer eens fijn op de radio. golven. Paul Wave zo heet de band. En het heet uh, Jealousy. Ja, Jealousy. Hier bij Toebak is er alweer tijd voor de Zandvoorts berichten. Zandvoortse berichten. Zeker. We kijken even naar de toneelvereniging van De Wurf. was, uh, uh, afgelopen, ja, was afgelopen zaterdag. Vorige week zaterdag was hij. En uh, dat was de laatste keer. En het is op het punt eigenlijk dat... Uh, net zoals Bobbelwagen. Allemaal, allemaal Allemaal erf, weg. Allemaal weg. stuk. goed van Zandvoort wordt verdwijnt. <kwijnt> ja, het heeft te maken met het feit dat ze gewoon geen grote groepen mensen kunnen vinden die willen spelen. Dat is gewoon jammer. Het ging over rijke, vissers, arme mensen. En dat ging over de eerste periode... Uh, in de, tijdens de Eerste Wereldoorlog. Daar ging het speeltje over mee. En het is ook mooi met al die oude kostuums. daarvoor staan ze ook bekend de durf, om dat soort toneelstukken altijd te maken. Uh, en daar komt heel veel bekijken Uiteindelijk werd er nog dans naar het toneelstuk. En er werd uh... ook nog een loterij gedaan. En ze hebben ook nog speciaal Sylvia Holstein bedacht, uh, bedankt. Zij was souffleuse. En ze heeft 50 jaar bijdrage geleverd aan de wurf. Dus dat is wel heel bijzonder. En uiteindelijk... Um, dan blijven ze nog wel de jongere generatie in Zandvoort... een beetje stimuleren om af en toe zo'n oud kostuum aan te trekken. Oh, zandvoort. ja, ja? je oude meuk aantrekken. Nou, zeg. Uit de mottenballen halen. Ja, nou, gewoon. Het is cultuur. Maar mag je onder aandacht brengen. Dus ja. ze zijn er niet meer, maar ze zijn er ook nog steeds wel. Eigenlijk de Wurf. Ja. Wat nog meer? Nou, je kan nog tot 10 april 2023 reageren... op het plan om de wijk Nieuw-Noord opnieuw in te richten en groener te maken. Je kan ze bekijken op de project, projectpagina op zandvoort.nl slash herinrichting Nieuw-Noord. En uh, doe dat vooral. En ik wil ook nog even melden, want dat is wel heel leuk. Vandaag uh, is er een reunie voor de oud-collega's van de gemeente Zandvoort. En dat uh, vindt plaats in, uh, in café Rabbel op het uh, Louis-Davidse Carré. En uh, ik moet zeggen, ik zat in de organisatie. En alleen het uh, organiseren ervan en alle verhalen die al loskomen... bij alle foto's die wij zien... En daar hebben we natuurlijk best wel wat uurtjes ingestoken. Maar dat, uh, dat, dat was eigenlijk toch wel een feest op zich. Hoewel ik wel blij ben. We hebben nu de slotapotheose vandaag. Ja. En dan is het klaar. En ik denk wel, ik val het bijna in de gat. Maar kan je ja. daar nog voor aanmelden? Of zijn dat allemaal al mensen nou, die de ja, zijn? Nou ja, mensen konden zich aanmelden door te betalen. En uh, we hebben dus ook een Facebookpagina. En die heet dan de groep van uh, ReUnie Gemeente Zandvoort op Facebook. En daar zit ook een link en dan kan je betalen als je ook wil komen. Maar het is ook wel denk ik wel mogelijk als je komt, van, uh, dan kan je gewoon aan de bar kan je munten kopen en dan kan je wat drinken. Oh, okay. Maar we hebben al uh, 122 mensen die komen. Okay, nou, dat is toch wel een aardige hoeveelheid. Dat is zeker een aardig hoeveelheid. De tentoonstelling beroemd Zandvoort. In uh, de kleine gemeente zijn veel kunstenaars, sporters en artiesten actief geweest. En uh, al deze spraakmakende personen worden in een uh, nostalgische tentoonstelling uh, uh, neergezet. En het is een uh, museum, dus. Onder andere is bijvoorbeeld ook Philip Bloemendaal te horen en te zien in het Polygoom Journaal. Die heeft natuurlijk in Zandvoort gewoond, later is hij verhuisd naar uh, Haarlem. En het is hier vanaf 8 april tot en met 3 juni. En uh, ZFM Zandvoort gaat daar live ook uitzenden. Elke zaterdagochtend tussen 10 en 12. Dan gaan ze daar uitzendingen maken van de Goedemorgen Zandvoort. En daar komen albe bekende uh, Zandvoorters hun verhaal doen. Dus dat is wel heel mooi. En uh, vrijdag 7 april wordt het officieel geopend. En er zijn ook al verschillende activiteiten. Kijk even op www.sandvoortsmuseum.nl. Om te kijken welke beroemdheden... ...Sandvoort allemaal heeft voortgebracht. Dat is echt ja. zo bijzonder allemaal. Maar wat ook leuk is van de toneelvereniging Wim Hildering... ...ze hebben sowieso de twee, het weekend van de 22... e hebben ze een stuk waar ze gaan spelen. Ja. En uh, dat... ...we hebben op een spraak. Maar ten eerste vanavond is er dan nog... ...ze hebben een film gemaakt hè, met een Maar uh, die dame. gaat vandaag in première. En, uh, gisteren, ze hebben van de week hebben ze hem gezien. De, de mensen zelf. En het is dus voor vandaag... is het om drie uur of om acht uur... Kan je, daarheen zijn, kan je daarheen gaan. en Het is een film die duurt ongeveer drie kwartier. En het heet De Goede Mens van Zandvoort. Ja. En alle spelers zijn van de week al samengekomen... om, dat, om de film te zien. En ze zijn heel trots op hoe Dus je kan voor een tientje kan je de film zien. Maar je moet je eigenlijk even aanmelden via... HilderingFilm, apenstaartgmail.com ja. Hildering apenstaart, Dus vanavond om acht uur... Of vanmiddag om drie uur. Ja, het gaat over een uh, mooi gegeven wat in de maatschappij zich allemaal afspeelt. Dat alles duurder wordt, zeg maar. En die, uh, het andere stuk heet dus Wraak. Oké, okay, nou goed. Wondervol evenement van afgelopen weekend. Uh, de 30 van Zandvoort. Was uh, een mooi, uh, ja, mooi samenzijn. Het was tot op drie uur echt uh, leuk. Leuk allemaal. Maar daarna werd het toch wel wat winderig. En kwam er een stortvloed aan uh, water uit de lucht vandaan. En de start was echt uh, vanaf zeven uur s ochtends, hè. Dat is echt waar. Echt bizar. Uiteindelijk zijn er 6000 mensen aan het wandelen geweest eh, op het strand van Enmuiden. Eh, je kon 18 kilometer doen, je kon 30 kilometer doen. En sommige mensen namen nog wat de extra lust mee over het eh, 2000 mensen hebben daar gewoon een extra rondje gelopen. Echte kombocht is altijd een ervaring. Altijd leuk. En als je voor drie uur binnenkwam in Zandvoort, kon je op het gasthuisplein, kon je een lekker hapje en drankje nuttig. En dan werd je ook nog uh, toegezongen, live muziek. Dus uh, nee goed, het, het was mooi. Er is onder andere een Frans uit Den Haag 71. Liep zijn eigen tempo. En Edwin en Rob kwamen met Amersfoort. Nou goed, iedereen uh, heeft zijn steentje bijgedragen. Want de opbrengst van dit alles uh, was voor een goed doel. Leuk. Ja. Je hebt morgen weer, uh, het is morgen de eerste zondag van de maand. Dan heb je dus van 12.30. en half drie heb je weer een jam sessie. Dus als je een leuk instrument bespeelt. en je vindt een muziekmaker gewoon leuk, ga dan gewoon even daarheen. En, uh, en je kan gewoon met z'n allen kan je gewoon lekkere muziek maken neem contact op met Esther Madeira en uh, haar e-mailadres is gewoon uh, e.madeira.plus.santwoord.nl dat lijkt me wat lastig Volgens mij lastig kan je hoor. ook wel gewoon binnenkomen hoor ja, dat je, in je gitaar meenemen en die zet je een beetje in een hoekje. En denk denkt, nou, eerst maar eens even het niveau aanzien. Want als het ja. dan moeilijk is, dan blijf ik zitten. Ja, nou, dan, dan heb je toch lol. Omdat je zit te uh, luisteren naar muziek. En dat ja. is natuurlijk wel heel goed voor je... Word je toch ge geïnspireerd? Ja. Nou, over muziek gesproken, het is tijd voor die landenkeuze. Hij is vandaag, wat wist ik weer, 63 worden Nee, worden nou, 73 geworden. Had ik. Namelijk de drummer van Toto, Jeffy Picardo. Helaas overleden door iets knulligs. Verdelgingsmiddel. Dit was een van de grote plaat Stop Loving You. De video klik je nog even erbij te zien. In het periode dat ze nog van het hele lange krullende haar hadden. En als je dan naar de drummer kijkt die eigenlijk vandaag jarig zou zijn, dat is echt de meest suffe die er echt tussen zit. En die gebruikte heel veel drugs. En daar zeiden mensen dat hij daaraan overleden was. Maar dat bleek helemaal niet waar te zijn. Want hij had al jarenlang geen drugs meer gebruikt. Nou goed, dat wilde leven, het rock'n'roll leven natuurlijk. En uh, nou goed, daar genoeg over. Dat was even die keuze voor deze week. Vandaag nog in de Telegraaf een groot stuk te lezen. Connie Helder is natuurlijk verantwoordelijk voor, uh... nou, voor de zorg. En die, die trekt 173 miljoen euro uit om mensen te helpen langer thuis te blijven. Ze wil op die manier. wil ze hoeveel miljoen gaan besparen? Ja, dat was echt wel een heel. Zo'n grovel? Heel ze wil. Uh, kijk, uiteindelijk. wil ze wat was het ook weer. Nee, ik zie geen bedragen erbij staan. Ze wil in ieder geval heel veel geld gaan bezuinigen. om mensen langer thuis te laten wonen. Langer eenzaam te laten zijn? Ik, ik snap het even niet. Mensen die daar de hele dag stil in een kamer zitten. terwijl de pendule, pendule tikt. Ja. En ja. dan moet er iemand van de thuis langs langskomen met een auto, parkeergeld. Naartoe komen, lopen, deur open, kom binnen, sokken Parkeer aantrekken. Weer, weer terugkomen, dan volgend adresje. En dat moet geld gaan opleveren. Ik weet niet hoe je dat wil gaan doen. Als ik kijk naar mijn cliënten, die ik begeleid elke dag. Ik heb meerdere cliënten om me heen zitten. En die moet je bijvoorbeeld helpen met drinken of met eten. Dan doe je de twee minuten gelijk, Weet je, hapje daar, hapje daar, even een babbeltje. En dan, dan pak je in één keer drie, vier cliënten waar je aan gaan zet. Nu moet je elke dag naar een toegaan. Ja, dat is helemaal niet te doen vanaf. Je bent het enige contact van die mensen. En dag. er moeten echt 40.000 plekken bijkomen. 40.000 uh, dingen gecreëerd worden. En er moeten dan mensen worden opgeleid. Mensen hebben geen zin meer om de zorg te werken. Ze levert naar geld op. Dus ik bedoel, voor mij leeft ze op een andere planeet. Misschien is het wat andere voorlichters uh, raadplegen. Ja, het is ook niet mijn ideaal hoor. Om, uh om uh, van die steunkousen aan te trekken... bij oudere dames en heren. Ja, de mensen hebben natuurlijk heel veel leuke verhalen te vertellen. Dat stellen. wel, dat Alleen, je moet wel aan de juiste touwtjes trekken. Weet je, als krijg je klaagzang. Dus ja. dat is altijd wel een dingetje hoor. Iedereen heeft een leuk verhaal, alleen het is in jou om dat verhaal eruit te trekken. Ja, om altijd. het te vinden, om het te zoeken. Ja, ik probeer altijd ja. met mijn, mijn stagiaires die dan komen. en die staan er zo een beetje langs de kant. Ik zeg ja, als, als jij niks onderneemt, gebeurt er ook niks. En wat je erin stopt, krijg je eruit. Dus zorg dat je een gesprek hebt. Maak contact ja. met je medewens. Ook al komt er iets onzin uit. Is het aan jou om er iets zinnigs van te maken? Allereerst als je voor jezelf, maar ook voor die anderen. We pakken een potje nagelakken, gaan nagels lakken. Dat is dan een leuk begin. Ja. Het wordt heel vaak gedaan. Ja. ja, dat ja, ja. Hartstikke leuk. Heel ja. mooi. Het ja. is dus, uh, op, uh, op 1 april 1961, want dat wilde ik nog even zeggen inderdaad dat de Beatles die speelden toen voor de allereerste keer in de top 10 club ja. in Hamburg in West-Duitsland. De groep had een contract voor drie maanden. En iedere avond stonden ze op de plank voor zeven uur. In het weekend oh, zelfs acht uur. En ze hadden wel ieder uur hadden ze een kwartiertje pauze. Ja. En uh, het schijnt dus wel zo te zijn. Dat vertelde jij net. Dat ze dan echt een beetje aan het keten waren. We ja, zelf helemaal geen zin meer hadden. Nee, goed. De leren jasjes hadden ze door aan Stuart Zitlef. De hele de, de gepassioneerde schilder was daar nog steeds bij. De bassist, die eigenlijk niet zo heel goed was. En dat was gewoon meligheid en top. Dus ze gingen elkaar duwen en nepklap geven. En Iedere avond weer hetzelfde. Elke ja. elk keer hetzelfde. En dan weinig eigen werk. Dus allemaal uitgekoude plaatjes spelen. Dus, maar goed, uiteindelijk is daar wel... Ik weet niet of daar uiteindelijk nog... De, de, nee, dat was voor mij niet. Dat was de Cavern Club, geloof ik. Nou, uiteindelijk is daar de carrière gestart. Daar hebben ze een aantal maanden gespeeld. En uiteindelijk zijn ze weer teruggegaan en ook naar Engeland waar ze ja. echt zijn ontdekt. Goed, grappig. En de Backbeat is daar een film die daarover gaat, over die periode. dat is wel leuk om te, om te zien. Goed, nou, tijd voor muziek maar weer op de zender, dames en heren. En dit is wel een geinig plaatje. We kennen het niet, Boy and a Beer. En het heeft ook een serie, die heet Boy and a Beer. Stay of Light.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 So the soul can breathe, but it's a lot to make sense of, but I've never known enough to resist this life. ...met van zo'n hoge stem weer Boy Beer. Ja, zo heet de band. Ze hebben er ook een cd uit. 2009 kwamen ze voor het eerst met muziek op de, de, were-, op de wereld. Ja, klinkt ook wel erg groot. Maar goed, kwamen ze op de markt met de, de nieuwe muziek. En ja, goed, het is uh, toepakleef. Tot op het, het, het einde van het radioprogramma al. De gasten voor het volgende programma zijn alweer aangeschoven. Dus dat is uh, mooi om te zien. En dan kijken we kijken nog even naar de wereld. Even de dingen die was blijven zitten. Ja, vandaag... Is hij ook jarig? Ik vind het altijd een mooie gast, gewoon die heel veel heeft gedaan in de, in de, in de showbeschilder. Is namelijk uh, Hugo Metzger. Hij wordt vandaag 80. Yeah. Ja, hoge zo. hakken, echte liefde. Maar ook Blue Movie. Weet je nog de Blue Movie? Oh. Ja, maar spel. Het is gewoon toe... een seksfilm was dat, hè? En die Indonesische film ook. Uh, de stille krachtig ja. zo. Yes, nee, um, uh, Hollands Glory. Dat speelde hij oh. ook in. Hollands. School, die was echt een... Het ging over die uh, sleepvaart... Uh, die uh, rederij. Oh, ja, ja, ja, ja. Daar vielen ja, ja, mensen overboord de... en zo werden door de haaien opgegeten. Ja, ze, ze verhalen af en toe wel eens dingetjes. Ja. En ik denk dan wel eens van... Goh, het is uh, zo fijn als dat dit soort dingen ook herhaald werden. Ik heb er wel gezien dat ze zeggens op tv zou zijn. Ja, maar... elke dag. Ik ja. kijk er altijd een fragmentje van... Ja. En dat is altijd leuk, maar het is ook wel traag. Traag, hè? Ja, ja het is ja, wel ja, traag. Maar het ja, ja. is ook als je in die, in die fase zit. En op dat tijdstip zit je misschien ook een beetje in een, een, een trage fase. We hebben nu nog vier, vijf. Dat denk je denkt, nou kan ik wel hebben. En om Hollands Glorie, grappig, Hugo Metzger zat erin. En Hugo Metzger heeft dan ook een zoon. Die heet Hugo Metzger 2. Oh. Nee, hey, twee. En uh, die, uh, ja. Zeg je nee, dan krijg je er twee. Die, ja, en die uh, zit ook in het in acterenpak. Uh, en okay. de, hij is natuurlijk ooit getraagd met uh, Pleunitouw. Ja, Ja, pleunitaal. ja. He. Okay, dat was ja, ik man, denk dat ze elkaar misschien wel hebben leren kennen met de stille kracht. Ja, dat zou zo nog zo maar kunnen, ja. Die speelt, die speelt in Fleunje. Ja, Plein, Plein, ja zei, zijn, dat ook op, op. Oh, ja, het, dat was stond toch in, in die douche. Kabinet ja, ja, kreeg ze al al bloed. Bloed. Ja, bloed. Oh, ja. Dat is heel spannend. Die, ik zou die serie wel weer eens willen zien. <laughs> ja. Die heb ik, heb ik echt nooit meer gezien. Ik denk dat het inderdaad gelijk vernietigd is hè, na het uitzenden. Nee, nee, nee. Dus, nee en stoppakt. jij wou het nog hebben over 1 april 1924. Oh, ja, Omdat er, uh, toen, toen werd, werd uh, Adolf Hitler, Hitler veroordeeld voor vijf jaar gevangenisstraf... voor zijn deelname aan de Mia Ja, ja. En ja, ja. Uh, hij zat maar negen maanden. Ze had hem gewoon vijf jaar moeten laten zitten. Want dan, dan had hij zich misschien toch gedacht van... waar ben ik mee bezig geweest? Ja, maar hij, hij, op... hij heeft het eerste deel van Mijn Kampf daar geschreven. Ja, klopt. Ja, ja. De, de, de, de, de bierkeller was in uh, 1923 en dat was in de nacht van 8 november op 9 november. Je werd namelijk in die Burker uh, Brouwkeller. Werd er, werd er vergaderd door een soortje politieke uh, mensen bij elkaar. En daar is hij bij uh, aangeschoven. En toen had hij verschillende mensen op verschillende plekken in Duitsland neergezet. En die zouden de macht overnemen. Ja. En dat wisten ze een paar uur vol te houden. En uiteindelijk is toch door de politie en ook gedeeld door het leger... die niet meeging, ging, is het toch ingegrepen. En is de hele zooi opgepakt. En daardoor is hij dus naar gevangenissen gebracht. En, eh, nou goed, het werd allemaal... Eh, west, eigenlijk geïnspireerd door Mussolini. Die deed de... de, de, de hoe noem je dat? De, de, de, de, to, de docht naar Rome. En het fascisten. Fascisme had ja, mee te maken. Ja, ja. En daardoor werd hij gegrepen. En dacht Het moet allemaal anders. En het was ook in een periode dat er echt grote bezuinigingsmaatregelen... in Duitsland werden aangekonderd. Ja, dat was een enorme recessie. Was ja, hadden. Dus heel veel mensen waren het ook wel met hem eens... dat het gewoon drastisch anders moest. Alleen ja, ze wisten niet precies wat ze zouden krijgen. Nee. Nou goed, zo even een stukje zware geschiedenis, dames en heren. Ja, zeker. zeker. Zeker. Nou, goed. Ik ja? kreeg een bericht over een vrouw die, die woonde in de achterhoek, volgens mij. Die had dus oorspronkelijk haar leefgeld in, de, in het apparaat laten zitten. En uh, haar zoon was ook nogal van streek dat het uh, tegen het NH nieuws verteld. Dus uh, je moet het alstublieft wel weten. Ja. In Huis of zo wonen ze. Nou, ze had dus oorspronkelijk haar geld laten zitten omdat uh, de bus kwam en... Uh, maar ja, de bank kon niks doen. Maar dan was er iemand anders, een anonieme Amsterdammer... die heeft al 50 euro overgemaakt. En er zijn ook veel mensen die op Facebook gereageerd hebben. Van, ik heb nog eten in de vriezer staan. Mag je komen ophalen? Okay. En het geld staat inmiddels op de rekening van die mevrouw. En uh, hierdoor kon ze alsnog haar weekboodschappen doen. En uh, de, volgens mooi. mij heeft ze nog wel veel meer gehad, hoor, trouwens. Ja, ja en, mooi. Het nou, is, is echt een... Is ja. een ja, mooi. Ben mensen neemt. wel het idee hebben dat het ook echt... Uh, ergens voor is, hè, dat het dan gelijk uh, op ja. de juiste plek terecht komt. Ja. Geen, uh... Als het verhaal mooi is en je denkt van, ach, ja. kleine moeite weet je al. Oh, dan maak je gewoon wat geld over. Goed, even de laatste plaatjes voor uh, 10 uur. Sela Sue. The Pills Don't Work. Antidepressiva. Daar gaat deze plaat over. Heel bijzonder. Hmm. I can't do it. Can't feel a thing I'm All I do is wait. Is there something wrong with me? Honestly, I don't get high. When I'm at a gig And I can't go on like this And no Yeah, there's no Als je naar de tekst luistert. dus zegt letterlijk zingt. Het, Bills don't, don't do what they used to do. And, uh, they don't work. Met andere woorden. Ofwel de antidepressiva werkt gewoon niet. Ceyla Sue beschrijft in haar uh, laatste CD. Gewoon echt hele persoonlijke dingen. Dat is wel duidelijk. Goed. Het is het loop tegen een einde van het programma. Nog een paar mooie verhalen in de krant. Het, uh, het schijnt dat het, uh, het museum... Uh, van Utah Beach, dat gaat over natuurlijk uh, de Amerikanen die daar aan, aan bal kwamen om uh, Frankrijk te bevrijden van de bezetter. Dat uh, wordt met uh, ja, water bedreigd. Het duurt waarschijnlijk nog een paar jaar voordat het water daar binnen stroomt, want het is aan strand gebouwd. Of bijna op een maar duin, zeg Utah maar. Beach? Utah Beach. Ligt dat in uh, Utah-Amerika? Nee, dat is Utah Beach omgedoopt. In Frankrijk. Maar, maar dat was... Uh... Waar die deed terechtkomen en zo. Ja, waar die deed was. Oké. Okay. Ja, nee, dan uh, nee, even voor, uh, voor mezelf en voor de luisteraar. Ja, goed. Maar uiteindelijk hè, zijn ze nu bezig om te kijken om dat museum op te schuiven. Alleen, daar is echt zoveel geld voor nodig. dat was niet zo makkelijk. En de burgemeester die dat toen uh, heeft ontwikkeld die uh, heeft het ontwikkeld op namelijk... Uh, ja, hij vond gewoon dat de Amerikanen dat nodig hadden. De Fransen waren er niet zo blij mee in het begin... dat daar die museums komen, want die vonden het wel mooi... dat ze bevrijd werden. Maar er zijn ook heel veel slachtoffers gevallen. Ja, want ze zaten gewoon tussen twee vuren in natuurlijk. Hè? Ja, dus die heeft er heel veel werk voor moeten doen. De burgervater van, uh, van dit plekje. En uiteindelijk hebben ze het museum geplaatst. Alleen nu moet het weer waarschijnlijk verplaatst worden. Want in 2030 is het toch wel... Uh... Kunnen ze niet gewoon eigenlijk een soort uh, grote pier maken... waardoor het strand niet meer wegspoelt daar? Ja, ja. dan komt het weer op een andere manier water natuurlijk. Ja. Kan, nee, dat moet gewoon verplaatst worden. Het moet ook wel aan de kust blijven. Want daar is het gebeurd. Ja, In is 1944 waar. op 6 die juni. Die day hè? Die day. 60 van de 60e. Zeker. Ja, dat, hij vertelde ook het verhaal dat zijn vader... Uh, de eerste ervaring was met de, de bevrijding, is dat hij in zijn rug geschoten werd... door een parachutist die kwam van boven. Oh. En die dacht, oh, dat is vast een Duitser. Hij zag het niet aankomen. Daar heeft hij nog een tijd uh, vrokgevoelens van gehad. Maar dat hele dat ze hebben ook hele goede dingen gedaan, de Amerikanen. Oké, okay, wat heb jij ja, nog? Ja, zeker. Nou ja, het is wel zo dat uh, Neil Diamond... Het komt nu uh, naar buiten dat hij al in 2018... de diagnose Parkinson kreeg. Oké. Okay. Hij heeft het verteld uh, op de Amerikaanse televisie. En hij zegt, het besef is pas de laatste paar weken gekomen... dat, uh, dat, dat, dat het zo is. En uh, hij, hij wil eigenlijk wel, toch wel tenminste het ook wel weten... En uh, hij vindt wel dat zijn diagnose ook positieve kanten heeft. Want er is een soort van kalmte over me heen gekomen. Alles is stiller geworden. En dat vind ik wel prettig. En ik vind mezelf ook leuker. Ik ben liever voor anderen. Dat is het steeds vaker hè? Ja. Ja, ja, ja, dat het mensen van, ja. Ze willen misschien ook wel dat mensen goed spreken van hun als ze dood zijn uiteindelijk. Nou, het is wel vaker dat ze dan milder worden of ja. zo. Of ik heb pas alleen iemand gehoord die had echt een ontzettende ruzie met, uh, met zijn stiefmoeder. En uiteindelijk werd ze toch echt werd ze heel anders. En vond die stiefmoeder haar ook het liefste mensen op aarde. En nou ontstond echt heel iets moois. Ja, dat kan wel, maar goed. Maar ik ja, moet moet wel, wel ja, een beetje wat, wat ik zo naar vind. Dat, de, ik zag gisteravond weer van uh, Rob de Nijs en overleden en zo. Maar toen bleek dus dat zijn kat was overleden. En daar word ik toch eigenlijk wel helemaal yes. scheidsziek van. Wat ik dan denk van. Ah, ah. Oh, wat er, ja, goh, nou, Dus dit nou, is gaat van lus aan. van nepnieuws gewoon. Ja, Stap nee. daaruit. Ja. Nou goed, laatste plaatje voor uh, tien uur. We zijn er alweer klaar mee. Doe ja, wat blijft. Tot volgende week. Bedankt voor het luisteren. Hier nog één plaatje. Tot later. Gooi. <middels> There is no such thing as love in LA. Plastic people don't got nothing to say. They're judging me, I'm judging you. We ain't got nothing else to do. There's no such thing as love in LA. Living on Melrose in motel rooms, up all night drinking till the day shows with the. On the private jet But you can't afford your rent Getting high with fake friends Cause that's all you got The creeps are crawling up to the doorways They're dying to fly out what's inside The creeps are always posting their photos To show off what they're like inside. And there is no